Goedenavond, lieve mensen. Het was weer een, een heel getik zo even, want ik was het toch zomaar vergeten hoe je dat ook weer uh, allemaal opslaat. En uh, ik had het ergens anders opgeslagen en ik kon het even allemaal niet meer vinden. Maar hier ben ik weer. Um, mijn naam is Yvonne Hagen naar Aaltenbond. En uh, Nou, nogmaals, een hele goede avond, lieve mensen. En natuurlijk uh, welkom hier weer. Um, ja, weer. Het is... Uh, Augustus nu en we hebben de maand uh, juli uh, even wat anders gedaan. En wellicht hebben jullie ook een, uh, een heerlijke vakantie gehad. Uh, en als je thuis gebleven bent, en uh, waarom ook niet? Misschien heb je achterstallige dingen gedaan, de planten verzorgd, uh, van alles gedaan. En je computer misschien wel opgeschoten. Want ja, je hoeft niet per se overal heen om, om je te vermaken, om vakantie te vieren. Je kunt het overal doen. Je kunt overal naar binnen gaan in jezelf. Je kunt overal reizen naartoe. Maar dat is waarschijnlijk nog toekomstmuziek. Nou, het kan dus net zo goed dat vakantie vieren op de pakken van je appartement. Of in je eigen tuin. Het is in principe overal gelijk. Overal waar je bent. Neem jezelf mee. En ja. Dit is dan weer de, de eerste lezing in augustus. En dat is nummer 162, dit voor de Goede Orde. Nou ja, en eigenlijk is het natuurlijk ook helemaal niet nodig om een tijd, datum bij te zetten. Weiden bestaat in de werkelijke werkelijkheid niet. Het is gemaakt door mensen om de tijd in te delen, om controle te hebben over de dingen. In het werkelijke leven bestaan andere vormen van tijden die geen tijden zijn, maar ogenblikken, vormen, velden die voortduren in het nu. Maar goed, laat ik eens beginnen. Zoals ik altijd begin. En met veel plezier trouwens. Alweer zoveel, nou toch weer alweer een paar jaar. Ik ben die ik ben.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 En uh, het was wel heel apart, ik kende haar helemaal niet. En in de jaren negentig, als ik iets uit mijn zaal vertelde aan mensen, dan zeiden ze, ja, dat is precies Elise, uh, Louise, hey, heb je haar gelezen? Nou, ik wist helemaal niet wie dat was en ik had het dus ook niet gelezen. En ze, de mensen zeiden, ja, het is allemaal precies hetzelfde. <laughs> nou, vond ik toch wel grappig. Maar eerlijk gezegd heb ik ook nog nooit wat van haar gelezen, maar... Ik zag haar een keer op de tv bij Oprah Winfrey. En nog een paar andere vrouwen die inmiddels ook hier in Nederland bekend zijn geworden. Mede door hun aanwezigheid bij Oprah Winfrey natuurlijk. En waaronder Sonia Choquet. En mocht je geïnteresseerd zijn in deze vrouw, dan kijk dan eventjes op Palacia of Palacia.com. Dat is een spirituele uitgeverij. En als het goed is. Kun je, ook, kun je het ook terugvinden op eh, het online blad van Indigo Soul Station? En Louise Hee heeft een prachtige liefde-meditatie geschreven. En ja, ik kwam het dus tegen met het opruimen. En graag wil ik deze liefde-meditatie met jullie delen. Diep in het centrum van mijn wezen, is een oneindige bron van liefde. Ik sta deze liefde nu toe naar de oppervlakte te stromen. Het vult mijn hart, mijn lichaam, mijn gedachten, mijn bewustzijn. Mijn wezen zelf. En straalt van mij uit. In alle richtingen. En komt vervielvoudigd. Naar mij terug. Meer liefde gebruik en geef, hoe meer ik te geven heb. De voorraad is oneindig. Het gebruik van liefde maakt dat ik me goed voel. Het is een uiting van mijn innerlijke vreugde. Ik hou van mezelf. En daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam. Liefdevol. Voed ik het met heilzaam eten en drinken. Liefdevol verzorg en kleed ik het. En mijn lichaam reageert. Liefdevol met sprankelende gezondheid. En energie. Ik hou van mezelf. En daarom voorzien ik mijzelf van een comfortabele woning. Die aan al mijn behoeften voldoet. En waarin het een plezier is om te vertoeven. Vibratie van liefde, zodat iedereen die binnenkomt, mezelf inbegrepen, deze liefde zal voelen en erdoor gevoed zal worden. Ik hou van mezelf. Ik werk wat ik waarlijk met plezier doe. Waarbij ik mijn talenten en creatief vermogen gebruik. Waarmee ik een goed inkomen heb. Terwijl ik met en voor mensen werk van wie ik hou en die van mij. Van mezelf, daarom denk ik en gedraag ik me op liefdevolle wijze, want ik weet dat wat ik geef vermenigvuldigd naar mij terugkomt. Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen aan, want zij zijn een spiegel van wat ik ben. Ik hou van mezelf, daarom vergeef ik het verleden alle voorbije ervaringen. Ik laat alles volledig los en zo ben ik vrij. Ik hou van mezelf. Daarom leef ik geheel in het hier en nu, elk moment als goed ervarend en wetend dat mijn toekomst schitterend en vreugdevol en zeker is. Want ik ben een geliefd kind, van het universum, en het universum verzorgt mij liefde voor. nu en voor altijd. Zo is het. Nou, dat is toch wel prachtig, vind je niet? dat geeft het dus helemaal weer, hè? maar ook voor jou geldt dat, ook alles voor jou geldt dat ook jij het allerbeste mag ontvangen, dat er ook voor jou een prachtige toekomst ligt, Hou je zoveel van jezelf, dat je dat jezelf ook gunt. Dat je zeker weet dat het ook voor jou is weggelegd. Want het universum wil je alles geven. Laat het doordrenken in je gedachten. Of kijk je nu met kritiek en schuldgevoelens naar jezelf? Laat nou, dat los. Wij mensen kijken met zoveel kritiek naar elkaar en naar onszelf. De schuldgevoelens vliegen de pan uit. Terwijl wij ons slechts hoeven te herinneren wie wij werkelijk zijn, wij geven van onszelf het beste aan de ander. Ook jij het van jezelf houden en daardoor je lichaam met goed eten vullen en voelen. Eten waar je niet aan verslaafd raakt. Eten dat jou niet laat opzwemmen, maar dat goed voor jou is. Waar je lichaam blij van is, daar kan over nagedacht worden. En je kunt erover nadenken: om jezelf te vergeven dat je, je wellicht je lichaam volgestopt hebt met allerlei voedsel dat het lichaam zwaar maakt. Het is niet erg om al dat vele voedsel te eten, als dat het is wat jij wilt, doe dat dan. Maar als jij ermee op wilt houden, kijk dan eens binnen in jezelf en denk daarover na. Ja, Inderdaad, binnen in jezelf. Dan kom je tot een totaal andere conclusie dan ik vind het gewoon lekker en kan ik er wat aan doen? Dan hou je van jezelf en geef je jezelf alleen het allerbeste. Dat wil helemaal niet zeggen dat je dat het allerbeste het allerduurste is, helemaal juist niet, niet. Dan ga je veel eenvoudiger eten. Voedsel waar licht in zit, waar liefde in zit. Je weet het heus wat te vinden. Ach ja, en chocolade en vet en wat, er, wat al niet meer, dat is niet erg. Maar niet iedere dag. En waarom zou je dat ook doen? Als je weet dat het slecht voor je lichaam is, waarom doe je het dan? Eens in de zoveel, lange tijd, dan neem je dat en dan is je lichaam blij. Want het is goed voor jezelf om af en toe eens lekker vet te eten. Het is goed voor je botten, goed voor de scharnieren in je lichaam. Je lichaam juicht, eens in het jaar, drie keer in het jaar. Ja, het allerbeste voor jezelf. Dus ja, ook het allerbeste tot je neemt, maar ook. En dat is wellicht, nou niet wellicht, dat is veel belangrijker voor je. Het allerbeste denken. Het allerbeste denken. De gedachten die voortrazen. Die, waar de ene gedachte naar de andere gaat waar geen stop op lijkt te zitten alles door elkaar in een razende vaart waar je tot niets komt in je gedachten. denk je dat dat het allerbeste denken voor jouzelf is. Het allerbeste voor jezelf. In jezelf. In jouw innerlijk denken. innerlijk terug gaan, Zodat je de vrede in jezelf in jou terug kunt vinden. Maar zodat je de liefde in jezelf terug kunt halen. Want die vrede en die liefde is er altijd geweest. Maar jij dient je daar naar te richten. Moeilijk? Tja, jij zegt het. Maar er zijn zoveel mensen nu op deze aarde, die dat kunnen en die dat ook doen, dan kun jij het ook. Je hoeft daarvoor niet gestudeerd te hebben. Je hoeft geen cursussen te nemen. Je hoeft slechts één moment de beslissing te nemen om je gedachten naar binnen te richten. Om te accepteren, nou dan heb je maar warrige gedachten en voortjagende gedachten. Dan heb je ze maar. Accepteer dat maar. Sta dan stil bij jezelf. En luister naar je eigen gedachten. Hoor ze nu. Tot slot gaan hier alle lezingen over. Hier hebben alle lichtwerkers mensen die toegang hebben tot dat innerlijk. Hebben het erover. over. Hier hebben ze het over als ze het over een geheim hebben. Een geheim dat geen geheim is, maar een simpele waarheid, die ook jij naar boven kunt halen, uit je herinnering kunt halen. Steeds weer is het te zien dat velen zich nu eindelijk juist in deze tijd naar binnen richten. Mensen willen de zin van het leven begrijpen. Ze willen graag weten wat hun karma is levensopdracht, wat hun werkelijke beweegredenen zijn om op aarde te leven. De meeste mensen zijn nu toch wel helemaal bevrijd van het idee dat je daarvoor zware studies moet afleggen, dat je lid moet zijn van kerken. Of lid moet zijn van vormen van sectes, of sectus. Alles, alle kennis, alle inzichten, alles is in jouw binnenste naar boven te halen. Herinner je? Als je je ogen dicht doet, met je gedachten, naar een plekje, iets boven je navel gaat, daar zit je ziel. Jij bent net als andere mensen, een stukje grond. Een stukje van de universele energie die wij God noemen. In deze wereld noemen we het God in deze tijd. Als je eindelijk, en dat woord eindelijk zit geen kritiek hoor, maar eindelijk besluit om je naar binnen te richten. Met al je aandacht in je gedachten, niet buiten je richt, maar naar binnen richt. Dan kom je in de kern van jezelf terecht. Dat is bij ieder mens, dus bij jou ook. Dan kom je terecht bij dat wat jij was, wat je bent en altijd zijn zou. Wat je zoveel levens voorkomen en soms een beetje had genegeerd. Daar, daar, waar jij was, bent en altijd zijn zult, ligt de waarheid, die aan jou geopenbaard zal worden. Kun je maar eens je ongeloof afleggen, kun je maar eens je twijfel afleggen, kun je maar eens je wanhoop afleggen, je verdriet en vertrouwen in God, hè? dat wat je jezelf bent. juist het denken over die negativiteit en het denken over het goede, de waarheid, de werkelijkheid, de liefde van God, van die energie, dus die twijfel over die beide vormen, het denken over het een en denken over het ander, maakt je zo aan het wankelen, dat is niet wat je zelf bent. Eeuwen en eeuwen bentel je jezelf daarin, dan het ene, dan het andere. En juist nu, aan het eind van een, van een hele lange periode op deze aarde, Wanneer er weer een nieuw begin komt, heb je besloten op aarde te komen. Aarde geboren te worden. En wellicht nu, om nu voor eens en voor altijd naar jouw innerlijk te luisteren. Het lichter voor jou. Ook jij kunt dat. Net zoals ik dat heb gedaan en met mij vele en vele anderen. God, de energie, de liefde in jou, in jouzelf, liefd in jou. dat ben jij. Voel dat in je en richt je daarnaar. Dat is jouw erfrecht. Eis het op. Dat is van jou. Dat ben jij. Voel dat als jij naar het goede en het kwade kijkt, jezelf het goede vergeet En je weer, zoals ik eerder zei, je gaat wentelen in het kwaad. In de wanhoop, in het verdriet, in de irritatie, het gezeur, de roddel. Dit doe je omdat je, omdat het zogenaamd veilig voelt. Dit ben je gewend door de eeuwen en eeuwen heen. En misschien nog wel veel en veel langer. Misschien wel tientallen duizenden jaren lang. Om in dat warme gedenken te zitten. Maar je kunt daar uitkomen. Daarom zie je dat, als het een, dat dat een zogenaamd vertrouwd denken is. Maar neem daar afstand van. Keer terug en maak die keuze voor het licht en keer terug naar wie je werkelijk bent. Het goede. En richt daar al je gedachten op. Dat is wat is. Al dat andere bestaat niet. Alleen die liefde. Is al het andere is ontstaan uit een negatief zelfbeeld, uit een negatief denken. Het bestaat niet. In de astrale wereld, de volgende dimensie waar velen weer naar terugkeren, geldt dit niet en kun je richten naar of het goede of het kwade. Daar geldt helemaal alleen maar jouw keuze. Hier op aarde heb je een keus voor het een of het ander. En het is zelfs zo nog dat je in beide vormen met beide vormen kunt leven. Dat beide vormen naast elkaar kunnen bestaan, want jij mag dat bepalen. En dit is je eigen vrijwillig, want jij neemt deel aan de wet van de aarde. De wet van oorzaak en gevolg. Jij mag leven zoals jij dat wenst, met eigen verantwoording. en dan altijd de consequenties die daarop volgen, die daarop komen. Dat is jouw keuze, en daar heeft het licht. God of de energie, in feite niets mee te maken, die geeft jou de vrije wil, altijd, en die mag jij op aarde totaal uitwerken. Dat dus zijn alle jouw levens die je hier op aarde geleefd hebt, nog leeft en wanneer jij niet de keuze in jezelf maakt en niet alert bent op je eigen denken, nog steeds zult leven. Daar ga jij over. Maar ook anderen gaan daar over bij zichzelf. En zolang wij mensen ons zelf bevechten en anderen bevechten en niet in staat zijn om ons slechts op één punt te richten, voelen wij de vrede in onszelf niet, niet meer. Die vrede, die God, dat licht, die energie zo je wilt Blijft altijd in jou aanwezig. Alleen jij bepaalt wat jij daarmee doet. Als jij de andere kant uitkijkt, dan kan God jou niet meer helpen. Want jij hebt besloten in een andere, naar een andere richting te richten. En de God in jou heeft alle respect voor jou om je eigen wil te respecteren. En wie zou God zijn om tegen jouw wil in te gaan? Jij bepaalt immers en niemand anders. Zelfs God niet. Dus jouw leven is een leven in vrijheid. Een leven als een gevolg van oorzaak en gevolg. Zie je nu hoe eenvoudig dit is? Zie je de waarheid die in deze woorden ligt? Kun je daar achter komen? Kun je erin in komen? In die woorden? binnen in jezelf voelen, absoluut zeker weten dat jij een ziel bent en een lichaam hebt. De enige werkelijkheid is, is en is voor velen onzichtbaar. Wat je niet kunt zien, is zichtbaar voor mensen die zich bewust zijn van de God in hen. Mensen die zich bewust zijn van hun eigen goddelijke zijn. Die daar ook naar leven. Ze kunnen achter de dingen zien is een vanzelfsprekendheid. Dat is niet een gaaf of een spektakel. Het is iets wat je in stilte ziet en in stilte erkent en diep van binnen in jezelf weet. Dat je ook uit dat eigen verwarrende denken bent gekomen en die andere weg hebt afgelegd. Niet om het willen zien wat onzichtbaar is. Maar op een gegeven moment tot die verrassende ontdekking kan komen. Dat je meer ziet. Dat je achter de dingen kunt kijken. Dat je van een ander, vanuit een ander venster kijkt. Dat wat niet is, bestaat niet. En is slechts hier op aarde een uitwerking van een denken dat een andere richting is opgegaan. En wat voor velen een juiste denk denkrichting lijkt te zijn. Maar het is niets. Als het wordt geabsorbeerd door het liefde denken, dan pas zie je dat het oude denken niets is, dat, dat vorige denken niets is, dat vage denken, dat ego denken. Kan opgelost worden door de liefde in jou, dan bestaat het gewoon eenvoudig niet meer. Dan kun je soms wel eens afvragen hoe het mogelijk is: dat je daar misschien wel zoveel levens mee hebt geleefd, maar dat je niet anders wist, dat je onwetend was. dat je weet dat je een stukje God bent. Dat, dat is wat is. Dat is al het andere is niets. Dat is de enige waarheid, dat is altijd geweest, is op dit moment, dit uitdijende nu en zal het altijd zijn. Alleen de ervaring van het leven wordt als een druppeltje bij de God in jou toegevoegd. Jouw ervaringen in al die levens, als ze begrepen zijn, dus verwerkt en geaccepteerd zijn en losgelaten zijn. Ervaringen, gebeurtenissen, die gewoon volgens de wet van oorzaak en gevolg in jouw leven gekomen zijn. Dus als jij dat begrepen hebt en geaccepteerd hebt en losgelaten hebt, dan voeg je steeds een stukje ervaring toe aan de ziel die jij bent. Weet dat er geen andere vorm van leven is, het bestaat niet. Het komt slechts uit de gedachten van mensen voort. En dat is niet, dat bestaat niet, dat behoort niet tot de werkelijke de werkelijkheid. Slechts één vorm bestaat in het universum, in het gehele universum. En dat is de liefde voor hem. Die is... Het hele universum gevuld met liefde. Liefde is. Er bestaat geen loze ruimte. Daar bestaat geen afstand. Daar bestaat geen ego. Daar bestaat geen mijn. Daar bestaat geen huidskleur. Daar bestaat geen leeftijd. Daar bestaat geen man, vrouw of andere vorm in de mensheid, slechts de liefde, die bestaat nu, die liefde is, met hoofdletters, in het steeds maar uitdijende nu. mensen aan vast lijken te zitten. is een denken vanuit het ego laat het los. Maar weet ook dat werkelijk niets gaat zoals het ego het wil. Daar kun je over nadenken. Het ego is een vorm van gedachte die je jezelf hebt gegeven en waarin je vele, eeuwen, duizenden jaren in hebt geloofd. Doordat je dat zelf dacht. Doordat anderen dat dachten. Doordat anderen jou dat oplegden. Maar hoe dan ook, het is van zichzelf iets... Alleen de liefde is, dat is de vorm waarin wij zijn. Dat is, dat kan nooit bewezen worden, kan niet wetenschappelijk bewezen worden. Maar duidelijker is het, dat dit is geen bewijzen nodig heeft. Is op zichzelf. Je komt daar onder meer door naar dit soort lezingen te luisteren en daar zelf over na te denken. En vooral niet te doen en te denken wat je opgelegd wordt. Mocht er de mensen zijn die dat doen, maar wat binnen jezelf als wat je voor jezelf als vrijheid van denken vindt. Hoe kun je daar komen, wordt er wel eens gevraagd. Nou, door op de juiste wijze te leven. Jezelf voortdurend bij je nekveld te pakken. Op een ethische wijze te leven. Om te gaan met mensen vanuit jouw liefde. De enige juiste wijze. de anderen niet te oordelen of te veroordelen. Altijd je gedachten vanuit de liefde te laten komen. En niet vanuit de irritatie of wanhoop of zelfbeklag. Of om anderen te vertellen hoe ze moeten doen. Of om controle uit te oefenen over anderen. Het laatste is overigens een zwakte in jezelf. Omdat je de kriek op het leven dreigt te verliezen. En je hoeft slechts... Hoef je slecht dan te herinneren dat je de dingen kunt laten en vertrouwen te hebben in het leven zelf. Dan kun je het zo kwijt zijn als dus die, die, die dwang om controle uit te oefenen. In het leven, in de God in jou, in de liefde die je werkelijk zelf bent. Dan kun je weer vertrouwen hebben in je leven. Maar dat de ander dat ook is. Want jij gaat niet over de ander. En de ander te laten, werkelijk te laten en vertrouwen te hebben, is liefde voor de ander te hebben. Maar als je in de controle wilt gaan zitten, dus met andere woorden dit tot het egelbehoorende leven wilt leiden, ja, dan kom je toch weer in de wet van oorzaak en gevolg terecht. Het leven, leven. Laten. En begrijp dat, andere, dat in andere mensen ook God zit. Dat God ook van jouw grootste vijanden houdt. Dat God geen voorkeur heeft. Ook niet voor de mensen die het geheim, om het maar zo even te noemen, begrepen hebben. Want als dat zo zou zijn, dus de voorkeur van God, dan zouden er. Willekeur zijn en de beste zouden hoog op de troon komen? Hmm. Zoals hier op aarde? Nee dus. We dienen gewoon allemaal onze best te doen. Steeds maar weer, want het houdt nooit op. Steeds dienen we in ons leven bewust te zijn van het ene en het andere. En te begrijpen. Dat we het enige nodig hebben om tot het andere te komen. Dus onze vijanden nodig hebben om tot zelfinzicht te komen. Maar als wij te veel nadruk leggen op het waarnemen van het goede en het kwade, dan verliezen wij ons in het kwade. Het gaat iedere keer om de keuze die je binnen in je eigen denken maakt. Daar ga je over. Waar richt jij je naar? Het ene of het andere? Jij bepaalt. Zoals jij altijd zult bepalen. Als je voor het ene kiest de liefde, de vrede in jouzelf, als je ziet en als jij voelt dat jij zelf een stukje God bent, dat je zelf God bent, dan voel je je van binnen groeien en krijg je waardering. Voor je eigen innerlijk, voor jezelf. En daardoor in alle opzichten een goed gevoel. Dan bepaal jij wat je eet. Dan bepaal jij hoe je je huis wilt hebben. Dan bepaal jij hoe je leven inricht. In rijkdom of in armoede. Wat dan ook het beste voor jou is. In de rijkdom die vanuit het innerlijk komt en waarbij je zeker weet dat de God in jou jou het allerbeste wenst. Of het ander. Voel hoe deze woorden bij jou binnenkomen. Kun je er iets mee? Het is aan jou. Jij mag ermee doen wat je wilt. Je kunt voelen of deze woorden vanuit het diepste komen. Dus vanuit het innerlijk komen. Dat wat jij ook in jezelf hebt. Dat bevindt zich ook in jou. Dat is precies hetzelfde als het innerlijk in mij. Dan hoor je. Dan hoor je de klank. Dan hoor je de, deze geheime horen. Dan neem je ze aan. Ben je blij. Dan weet je dat er voor jou een weg ligt. Die anderen ook zijn gegaan. Maar kun je niet anders dan diep respect voor jouzelf opbrengen, dat je uiteindelijk zo'n lange weg bent gegaan, om toch nu uiteindelijk tot deze gedachte te komen en te horen. Laat deze woorden tot je doordringen. Laat ze wortels schieten. Voel dat ze diep in jou doordringen. In de ziel die jij bent. Voel dat de gedachten van jou uit naar je ziel gaan en dat de herkenning, de herinnering aan wie je werkelijk bent naar boven komt. Maak die verbinding en laat het wortel schieten. Net zoals het zaadje dat op vruchtbare grond wortel kan schieten, maar op. En de steen geen enkele kans maakt. Juist door het leven te leven hier op aarde, krijg je iedere keer de kans om dat zaadje sterker en sterker wortel te laten schieten. Dan bepaal jij hoe met het leven om te gaan. Of dat je het slechts een korte, korte tijd laat wortel schieten. En na enige tijd totaal vergeten bent wat de gedachten waren die jou tot je eigen innerlijk brachten. Als je de moeilijkheden in je leven zwaarder laat wegen dan de liefde die je werkelijk bent. Hou je vast aan die liefde, aan de woorden die je hoort. En die je in je innerlijke waarheid laat zijn. En voel daar steeds in. Het is niet zo dat God de liefde in jou, het allemaal voor jou doet. Je dient het leven zelf te leven. Je dient zelf te zorgen dat de wortel vast zit in jouw ziel. Je dient er zelf voor te zorgen dat jij je richt naar God, naar de liefde. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven, voor jouw daden voor jouw denk. Het lijkt me eigenlijk wel een mooie zin om hierbij af te sluiten. En ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. En zoals altijd wil ik je nog even... Mededelen dat alle lezingen te horen zijn via mijn website www.yhra.nl waar je terechtkomt op www.design.nl of op het archief wat daaraan verbonden zit. Ja, je mag me altijd mailen. <laughs> je krijgt altijd een antwoord. Kan wel eens een beetje duren, maar. In dit geval, ik dank je nog hartelijk voor het luisteren, want dat is niet vanzelfsprekend. Graag tot volgende week. Daag.